Ja, doe dat. Vraag maar aan Veerle dat ze koffie en koekjes klaarzet. Dat zeggen ze, hè? Ik wist het, hè, dat dat een goed idee was van mij om Vermerken een beetje op Vermeulen zijn vingers te doen kijken. Heb jij nu echt aan de Keeg gevraagd om Jan over te plaatsen? Waarom heb je mij daar niks van gezegd? Ik heb dat helemaal niet geregeld, Guido. Oh, oh, dat was dus een leugentje. Ik heb de waarheid een beetje geweld aangedaan. Ja, ik beken, ik beken. Maar bekijk, het is van onze kant. Als we nu rap iets van Vermeulen willen loskrijgen, spreken we gewoon Jantje aan. Want hij heeft nu zogezegd verplichtingen tegenover mij. Dat is goed gevonden, hè? Dat heet chantage, hè, Pieter? Ja, ik weet het, ook, Ik weet het. Mm. Maar wat wilt je? We krijgen in ons werk zoveel met corruptie te maken, hè? En je kent het spreekwoord. Als je bij de hond slaapt, krijg je zijn vlooien. En over welke honden heb je het dan precies? Oh, te veel om op te noemen. Maar geef toe, het heeft al resultaat opgeleverd, hè? Als Jan niet zo nieuwsgierig was geweest, dan hadden we niet geweten wat we nu weten. Jongens, jongens, ik kan niet wachten om Beekman zijn gezicht te zien als ik hem ga ondervragen. Wacht maar af of het wel iets betekent, Pieter. Weet je wat? We richten zo'n grote lamp op zijn gezicht... en we lopen in onze hemdsmouwen rond, elk met een sigaret tussen de lippen. Beken, Beekman, wat zat je daar in die leren zetel te doen? Ja, dan geeft de geheim ineens een draai rond zijn oren of zo. Wat denk je? Wacht, wacht, wacht, wacht. Beekman is in 1972 geregistreerd bij de staatsveiligheid. Jawel. Zijn vingerafdrukken zitten daar in het archief. Mm -hmm. Affirmatief leider. Beekman is in feite een gevaarlijke terrorist... die zich al die tijd vermomd heeft als magistraat. Nee, ik stel voor dat we meteen uit zijn kantoor slepen en hardhandig ondervragen. Oh, ja, moment, Clint Eastwood. Zijt je wel zeker dat Beekman niet in die fauteuil gezeten heeft... toen we dat lijk van Filip van Dorpen stonden te bekijken? 100 procent zeker. Hij is even bij ons in de badkamer komen kijken, maar voor de rest heeft hij zelf spontaan geholpen om alle nieuwsgierigen uit de bruidswitte te houden. Hij stond inderdaad in de gang de deur te bewaken toen ik aangekomen ben. En je weet het, Janneke. De vingerafdrukken van iedereen die bij het onderzoek betrokken is zijn gekend. Dus als die op de plaats van de misdaad aangetroffen worden, kijkt daar niemand van op. Mm. Maar het salon ligt naast de plaats van de misdaad, hè. Want we weten al zeker dat Van Dorpen in de badkamer vermoord is. Het is ook zo dat Jan aan zijn informatie van de staatsveiligheid geraakt is, Hanne. Hij heeft natuurlijk heel nauwgezet ook al de vingerafdrukken die er buiten de badkamer gevonden zijn vergeleken met de mm. databanken van de technische recherche. Mm. Oké, okay, dus Beekman is niet in het salon geweest tijdens het onderzoek. Ja, dat betekent dan... Dat... dat betekent dus dat hij daar eerder geweest is. Later kan niet. Oeh. Want toen is er buiten Vermeulen en zijn ploeg niemand meer binnengelaten. Ja, maar hij kan toch eens komen kijken zijn? We hebben nog uren in dat kasteel gezeten, Ja, Pieter. maar al die tijd heeft hij ons ook geholpen om de ondervragingen te organiseren, ja, lore Ja. Ja. Ach, maar, maar, maar hoe dan ook? Beekman kan toch geen getuige geweest zijn? Allee, hij stond bij u toen, Filip, met zijn gsm naar boven gelopen is, Pieter. Ja, hij nee, is samen met mij gaan kijken, dat klopt... Maar hij is op een of ander moment in dat salon geweest... en heeft daar een tijd in de zetel gezeten. En op de zetel tegenover die van hem... zijn er vingerafdrukken gevonden van iemand anders. Inderdaad. We zitten dus om te beginnen al met de volgende vragen. Hoe lang voor de moord heeft Beekman daar gezeten? En met wie? We vermoedt dat hij dingen gezien heeft die hij beter niet zou zien... Ja, die kans bestaat ja. Ja, ja, Dat is heel vervelend voor ons, Christian Heel vervelend En waarom vertelt je mij dat nu pas? Ja, omdat het mij nu pas te binnen schiet <laughs> ja. Maar enfin, laat ons nu niet te vlug aan het ergste denken uh, Voor hetzelfde geld is er geen enkel probleem Nee, nee, oké, okay, oké okay. Maar uh, we staan wel voor belangrijke beslissingen hè? Mm. Waarom moest die stomme klootzak uitgerekend nu van dat dak eraf springen? Enfin? Hadden je een week of twee kunnen wachten, nee? Tja ah. Christian Sorry dat ik wel later ben, maar ik had nog iets te regelen. Ja, even rap gaan wippen, zeker. <lacht> zeg, eh, apropos, <lacht> jij kent toevallig geen dekhengst die bij het ministerie van Justitie werkt. Ik heb nog een paar parkeerboetes die ik gedringend kwijt wil. <lacht> uh, uh, van parkeerboetes gesproken, Valérie, heeft de politie die Jaguar van Dirk nu eigenlijk formeel in beslag genomen? Ja, natuurlijk. Dat oh. is daar zo natuurlijk, hè? <lacht> Zolang ze Dirk zijn overlijden als verdacht blijven beschouwen, hebben ze daar recht, hè? Ja. Ik dacht dat die Jaguar op naam stond van Bernard naar zijn partners. Ja, en dan? Maar één simpel telefoontje en heb hebt hem terug. Uh, ja, ja, bedankt, Steve. Laat het voorlopig maar. We moeten ze nu ook niet uitdagen, hè. Goed, uh, Valérie, heb jij de nodige kopies gemaakt? Ja, ja, kijk. Het dossier is nu volledig, denk ik. Kijk dan nog eens. Ja, nou, ja. Maar, geef maar, geef maar, ja. Um, ja. Je hebt dat goed gedaan, Valérie. Schat, gaat zet. Neem niet weg dat ik nog altijd zin heb om u een paar ferme tikken op uw billen te geven, hè. Naar wat ik hier juist van Christian vernomen heb, weet je dat? Ja, maar je zou het gelijk welke gelegenheid aangrijpen om haar billen eens te mogen zeg, zien, Stier. Zeg, man, ik zou nu eens op met die seksistische flauwekul, zodat we onze vergadering kunnen beginnen. kunt je nog. Wanneer heb jij die afspraak met Roger Cofiturkist, Christian? Ja? Morgen. En gij gaat er toch ook bij zijn, valérie? Ja, ja. Bon, want uh, als er iemand is die hem de pieren uit zijn neus kan halen, dan zet gij het wel. Ik zal proberen er ook bij te zijn, ik zie nog wel. Bon, uh, om hoe laat vertrekt onze vlucht naar Frankfurt nu weer? Om kwart over acht. Nou, mm. oh, uh, valérie, gij uh, hebt toch voor mij een plaats aan het venster gereserveerd. Hè? Oh, zeg, dan vraag ik je nu elke keer opnieuw, hè, Christian? <laughs> <laughs> je wordt echt oud, hè? Jij zit aan een raampje en Steve zit naast u. Het is niet waar, hè? Ja, en je weet dat ik aan één stoel niet genoeg heb, hè, Christian? Oh. Ja. Zeker. kom, mannetjes. we hebben geen tijd meer te verliezen, hè? Ja, je ja, hebt gelijk, Valerietje. Laten er ons maar rap aan beginnen en de boel hier eens grondig doornemen. Want we moeten in Frankfurt nagels met koppen kunnen slaan, hè? En nu zeker. De enige andere mogelijkheid die ik zie is... Beekman heeft daar in die zetel een amoureus afspraakje gehad. Je bedoelt dat Beekman tijdens de receptie gauw even in, ja, in die bruidswitje... Ja, die... een punt is gaan zetten, gelijk ze dat zo mm. schoon in Holland zeggen. Ja, en ja, dat terwijl zijn vrouw beneden rondliep. Ja, voor hetzelfde geld zat ze erop te kijken. Hè. Ja, ik heb altijd gevonden dat Beekman iets van een sater had, jong. <lacht> gelijk hij soms naar Hanneke <lacht> te loeren. Wat is schatje? Je zegt ineens zo weinig. Dat komt omdat jij weer zo aan het doordraven bent, Pieter. Nee, nee er is iets anders. Kom aan, Anneke. Gooi het in de groep, kind. Uh, jongens, uh, fijn, er is iets dat je moet weten. Hola, hola. Gij hebt toch niet met Beekman in dat salon zitten stoeien? Zal ja, het gaan, ja. Maar ik weet wie dat misschien wel gedaan kan hebben. En gaat u ons dan nu vertellen of is het een staatsgeheim? En uw gezichten te zien precies wel. Oh, maar nee, natuurlijk niet. Uh, nee, fijn, heel Brugge, weet het, denk ik. Uh, kijk, uh, Beekman heeft al lang een relatie met... Martin Sauce.